Wat is dat nou? Ga je noten kraken. Dit is de voorzittershamer... kaartje kater. Daar vroeg ze om. En maar klimmen. En maakt klimmen. Hoe het komt weet ik niet... ...maar op deze trappen raak ik altijd de weg kwijt. Ze dus ik loop tegen elkaar in. Ik ben altijd de verkeerde. Ik ben hier nog nooit geweest. In het niet. Ik hoor niet zo vaak. Ik geloof alleen toen Beerta afscheid nam. Nou, dan kan ik me voorstellen dat je verdwaalt. <tie> Dag meneer Koning. Ik dacht, ik zal de bandrecorder maar vast installeren voor het geval u ook de lezingen wilt opnemen.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 Dus eerst de Vlaming en dan Ablas. Uh, uh, ja, en dit heb ik ook nog voor u. Notenkraker? <coughs> moet daarmee. Dat is de voorzittershamer. Zal ik maar naast je komen zitten, kaartje? Ja, alsjeblieft, Zullen Stelmaker en ik maar in de zaal gaan zitten? Er staat nog een plaats voor jullie. Plaats genoeg, zou ik zeggen.